Wanneer je de mogelijkheid hebt om audiobestanden op een andere plek op te slaan op internet en beschikbaar te maken, krijg je andere mogelijkheden tot je beschikking. Dan kan je namelijk gebruik maken van HTML-code en een mooie HTML-player. Zelf vind ik dit dus eigenlijk de mooiste oplossing. Maar het vergt wat meer werk en je moet bestand eerst ergens opslaan en de URL-link verkrijgen. Nou. Ook dan kan je weer kiezen voor invoegen en dan kies je voor code insluiten. En dan moet je gebruik maken van een HTML code. En die zie je hier op deze pagina staan. Je zult zien dat je dan echt een mooie audio player krijgt waarmee je het audiobestand kunt afspelen. Zelf vind ik dus, dit dus de mooiste optie.